Ook op cd en in de theaters. Start met beleg vanaf 1000 euro en ontvang 50 euro startgeld. Kijk op evi van NPO Radio 1 VPRO Twee belangrijke documenten die vandaag in Washington worden vrijgegeven. Een explosief memo over de FBI en het Ruslandonderzoek. En de nucleaire strategie van Trump voor het gebruik van kernwapens. Bureau Buitenland. Met Rick Delhaas. Hartelijk welkom. Er lekte al een conceptversie uit van de nucleaire strategie van Trump. En de uiteindelijke versie zal niet veel afwijken. Trump wil net als zijn voorganger het kernwapenarsenaal vernieuwen... en kleine tactische kernwapens om op het slagveld in te kunnen zetten. En in Syrië zijn opnieuw chemische wapens ingezet. Dat is al de derde keer in een maand tijd. Amerika beschuldigt het regime van president Assad van de inzet van de wapens. Tot half acht is dit bureau buitenland. Toch eerst nog even naar tennis, de Davis Cup, Frankrijk-Nederland, Mark Brasser... Ja, het is uh, bijna gedaan voor uh, Robin Haas. Je hoort het publiek misschien. Uh, de Fransen Die gaan er nog één keer achter staan. Richard Gasquet staat 6-5 voor in de vierde set. Leidt met twee 1 in sets. En de Fransman gaat uh, zelf serveren. Kan het uitserveren. Het was net dertig gelijk in de service game van Robin Haas. Toen speelde het de Nederlander ja, twee ongelukkige punten. Kwam twee keer in naar het net. Waar het eigenlijk beide keren niet kon. Hij maakte ook twee fouten. En daarmee verloor hij de game. En uh, leidt Frankrijk nu met een break. Gasquet gaat serveren. Hij kan het uitmaken voor de Fransen. Dank je wel, Mark. We gaan eerst naar Amerika natuurlijk, want daar is de inhoud... van het omstreden geheime memo over het onderzoek naar Russische inmenging... bij de verkiezingen openbaar gemaakt. De gast Guus Valk, NRC-correspondent in Amerika. Goedenavond. Hallo. Je hebt het. Ja, ja. Nou ja iedereen heeft het, voor, ja. zover, voor zover de website van het Huis van Afgevaardigden nog te vinden is, want het is nogal overbelast, heb ik de indruk. Ja, maar jij kon er wel bij... Ja, nog net. Oké, okay, uh, ja, voor zover het uh, kan heb je het gelezen. Wat staat erin? Ja, ik heb het gelezen. Het is niet zo lang. Het is maar vier bladzijden, dus dat, uh, dat is oh. niet zo uit. Um, en het is, een, het is een memo waar natuurlijk al wekenlang over gepraat wordt in Washington. De spanning is enorm opgebouwd door de republikeinen... Uh, Trump zelf heeft daar ook natuurlijk flink aan meegewerkt door tot het einde toe uh, eigenlijk de spanning op te bouwen over de vraag of hij het vrij zou geven of niet. Nou, dat heeft hij uiteindelijk wel gedaan. Um, en even om de context te schetsen, het heeft natuurlijk allemaal te maken met dat onderzoek van Robert Muller naar um, speciale aanklagen naar mogelijke, mogelijke samenwerking tussen de Trump-campagne en uh, Rusland tijdens de presidentsverkiezingen van 2016. Nou, daar is nu dit document over geschreven door Devin Nunez. Dat is een republikein. Die zit in het huis van afgevaardigden. En daar is die voorzitter van de inlichtingencommissie. Hij heeft een uh, memo geschreven. Uh, dat eigenlijk bedoeld is om dat FBI-onderzoek uh, ja, in discrediet te brengen. Hij stelt dat het onderzoek ongeloofwaardig vindt. En dat bouwt hij helemaal op aan de hand van één zaak. En dat is namelijk het afluisteren door de FBI van ene Carter Page. En Carter Page is een adviseur van Trump... Um, die destijds buitenlandadviseur was. Um, en uh, de grondslag voor dat afluisteren vormt volgens Dinoes een veelbesproken dossier van ene. Christopher Steele, dat is een oud geheim agent. En hij zegt die Christopher Steele was heel erg anti was. Uh, dat dossier is bovendien hoogst omstreden. En die Steele die lekte alles naar de media. Uh, onbetrouwbare man. Dus daarom uh, is, dit, uh, is de hele basis waarop die Page is afgeluisterd, is dus, uh, is dus ja, die deugde eigenlijk niet. Nou, dat is eigenlijk in het kort gezegd waar dit hele memo over gaat. Ja, en op grond waarvan is het memo geschreven? Want uh, die Nunez, die ziet natuurlijk allerlei dingen, uh, die heeft uh, bepaalde bronnen gebruikt, neem ik aan. Ja, zeker. Hij heeft, uh, hij heeft mensen uit de FBI gehoord, de commissie heeft ook uh, mensen uit de inlichtingenwereld uh, gehoord. Um, daar laat hij in het dossier ook wel wat, uh, wat daar geeft hij ook wat hints over... Um, dus op grond daarvan is het geschreven. Je moet wel bedenken dat het niet een soort van uh, ja, eindconclusie is van een commissie of iets dergelijks. Het is een echt een echt, deze Nunez zelf geschreven document dat echt bedoeld is om uh, Trump te ontlasten. In ieder geval om dat onderzoek um, een spaak in de wielen te, te, te gooien. Dus je moet in die zin het wel echt zien als een hoogst politiek document met een heel erg een, een duidelijke bijbedoeling. Ja, en is het Witte Huis ook nog bij die bijbedoeling betrokken? Zeker, want het, uh, het, het memo is gestuurd naar het Witte Huis. En uh, er is maar één uh, die uiteindelijk zo'n memo uh, vrij mag geven. En dat is de president van Amerika zelf. Trump dus. Uh, Trump heeft de afgelopen dagen al de spanning opgebouwd. Uh, zou hij het doen, zou hij het niet doen. Tijdens de State of the Union, toen hij naar buiten liep... zei hij tegen een congreslid uh, dat hij het voor 100% zeker zou gaan vrijgeven. Nou, toen wisten we eigenlijk al hoe laat het was. Ja. En als je het document leest... dan de dan begrijp je dus ook wel een beetje van waarom is dit, waarom is dit vrijgegeven. Trump bedoelt dit natuurlijk ook te doen om die Muller te te zorgen dat het onderzoek minder vlot gaat. Want ja. iedereen denkt toch wel dat de komende weken dat Muller onderzoek steeds dichter bij Trump gaat komen. Ja, dit wordt ook gezien als een frontale aanval op de FBI. Heeft de FBI al gereageerd? Nee, nee, nee, nee. die hebben nog niet gereageerd. Dat, dat, ik weet ook niet of dat gaat gebeuren. Uh, de meeste reacties zijn op dit moment politiek. Uh, ik denk dat dit in Memo precies gaat doen... wat heel veel van dit soort dingen de laatste tijd doen. Mensen die al in de Trump-kamp zitten zullen zeggen... kijk, zie je wel, uh, er is een groot complot van de zogeheten deep state... Uh, gaande om, uh, om Trump het moeilijk te maken. Want ze moeten hem gewoon niet. Uh, dus denk aan de democraten, denk aan de inlichtingendiensten... denk aan de, de elites in Washington, zoals dat hier uh, genoemd wordt... Dus daar uh, dat is zeg maar de, de, dat zal de republikeinse reactie. Over het algemeen zijn. In ieder geval voor het de, de Pro-Trump-kamp. Um, daarbuiten zie je al heel veel democraten uh, zich natuurlijk heel erg opwinden over deze, deze campagne die er gevoerd wordt tegen, tegen het uh, onderzoek dat op dit moment gaande is ja. van die Muller. Uh, en, en ja goed, daar is natuurlijk op dit moment. Daar, het zal weinig mensen denk ik van de ene kant naar het andere kamp uh, uh, trekken. Ja, kan het, het, uh, het onderzoek van Muller. Uh, beïnvloeden, of niet? Ja, dat kan het zeker. Uh, bedenk dat Trump natuurlijk... Uh, alles kan doen... Uh, om, om dat onderzoek te frustreren. Maar daarvoor heeft hij... Uh, iets nodig om dat te doen. En zo'n memo kan hem daarbij helpen. Hij zou bijvoorbeeld, um, als je even doordenkt... Um, de, de, de, de Andrew McCabe, de, de, de, de, de plaatsvangend directeur van de FBI... is al ontslagen. Mm -hmm. Hij zou natuurlijk hetzelfde kunnen doen met Rod Rosenstein... de plaatsvervangend minister van, uh, van Justitie. Dat ja. is de man die uiteindelijk gaat over de baan van Muller. Um, hij kan nu zeggen met dit in de hand... wacht eens even, er is een complot tegen mij gaande. Uh, ik moet Muller aan de kant schuiven. Nou, Dat zal die Rosenstein niet zomaar doen... Dus hij zou hiermee met dit memo in de hand kunnen zeggen... kijk, nu heb ik een argument om dat wel te doen. Ja, heel kort nog even. Uh, er werd ook gewaarschuwd voor het opstappen van uh, heel veel mensen van de FBI. Een Saturday Night uh, Massacre. Verwacht je dat? Het is niet uitgesloten. Um, uh, alles kan gebeuren in, deze, uh, in, in, in, de, in ja, de situatie waarin we nu zitten. En uh, ik vermoed dat Trump wel het ijzer wil smeden als het heet is. Dus als er iets gebeurt in dat, in dat opzicht, zal het vandaag of morgen zijn. Goed, het blijft heel erg spannend. Dankjewel, Guus Valk. Bureau Buitenland. Ja, en de wedstrijd is afgelopen, Mark Brasser. Ja, 7-5 is het geworden in die vierde set voor Richard Gasquet... en dat betekent dat hij deze wedstrijd met 3-1 sets zet wint, wint... en dat uh, ja, Nederland na de eerste dag tegen Frankrijk op een 1-1 tussenstand staat. As part of our defense. We must modernize and rebuild our nuclear arsenal, hopefully never having to use it, but making it so strong and so powerful that it will deter any acts of aggression by any other nation or anyone else. Yeah. Dat is overduidelijk Donald Trump. Uh, hij liet er tijdens zijn eerste State of the Union begin deze week... al geen twijfel over bestaan. Het Amerikaanse kernwapenarsenaal moet worden gemoderniseerd. En aangevuld om zo agressieve staten, zoals bijvoorbeeld Noord-Korea... af te schrikken. Wat precies zijn, is zijn plan van aanpak, dat, wordt, dat maakt het Pentagon vandaag bekend. Met de presentatie van Trumps kernwapenplan. Siggo van der Meer, uh, kernwapendeskundige van Instituut Klingendaal. Goedenavond. Goedenavond. Ja, het concept lekt lekte al uit, hè, vorige maand. Wat staat ja. daarin? Wat is het belangrijkste? Ja, en het concept, we weten niet wat er in de echte versie gaat staan, maar het zal vergelijkbaar zijn, denk ik. Dus eigenlijk in grote lijnen lijkt het hetzelfde als onder president Obama en George W. Bush. Namelijk, er staat: eh, de Verenigde Staten zullen kernwapens alleen maar in het meest extreme geval inzetten. Dat lijkt gelijk te blijven, maar vervolgens, wat nieuw is eigenlijk... is dat Trump die extreme omstandigheden waarin kernwapens kunnen worden ingezet... nogal oprekt. Obama zei, we zetten eigenlijk alleen kernwapens in... als wij ook met kernwapens worden aangevallen. En Trump zegt eigenlijk, wij zetten kernwapens in... bij elke grote aanval op de Verenigde Staten. En dat zou dus ook bijvoorbeeld een cyberaanval kunnen zijn... of een ander soort aanval... Ja. Dus dat oprekken van die omstandigheden is één ding. En daarbij, wat nog nieuw is, is dat Trump zegt... ik wil kleinere kernwapens ontwikkelen. Want, hij zegt het document, eh, kernwapens zijn natuurlijk enorm gigantisch krachtige wapens. En onze tegenstanders geloven niet dat wij zulke krachtige wapens zullen inzetten. Dus moeten we eigenlijk kleinere kernwapens maken... die wat minder schade aanrichten. Hè? Geen miljoen doden, maar honderdduizend doden. Ja. Want dan worden we weer geloofwaardig. Ja. En uh, hoe gevaarlijk is dat? Uh, het wordt wel gezegd, hij verlaagt eigenlijk de drempel... dat hij niet alleen bij nucleaire aanval uh, die kernwapens kan inzetten. Inderdaad, uh, het lijkt alsof de, de inzetdrempel, zoals dat genoemd wordt, uh, verlaagd wordt. Hè. De, de, je komt eerder op het moment dat er kernwapens zullen worden ingezet. Um, en uh, aan de andere kant, hè, ook met die kleine kernwapens die ontwikkeld worden... die op, op uh, korte afstand of ook lange afstand raketten geplaatst kunnen worden krijg je ook een beetje dat het onderscheid tussen kernwapens... en gewone wapens gaat vervagen. Waardoor ook tegenstanders eerder zullen denken... Hé, er, komt, er komen een aantal raketten van de Amerikanen aan. Dat kunnen kernwapens zijn, dus gaan wij ook meteen terugslaan met kernwapens. En namelijk krijg je dus dat de inzetdrempel omlaag gaat. Maar ook dat de kans dat je per ongeluk door misverstanden... en miscalculatie een kernoorlog krijgt, die neemt ook toe. Ja, het is een beetje een speculatieve vraag. Maar hoe is het duidelijk hoe ver die drempel omlaag gaat? Wat moet er gebeuren, bijvoorbeeld... Wat voor cyberaanval uh, moeten we aan denken om kernwapens in te zetten door de VS? Nou ja, gelukkig blijft het, het woord extreme omstandigheden uh, in, in het beleidsdocument staan... Uh, zoals altijd erin staat. Dus het is niet zomaar een cyberaanval die uh, een paar banken plat legt. Je praat wel over aanvallen waarbij, neem ik aan, echt op grote schaal slachtoffers gaan vallen. Uh, maar ja, uh, het blijft een beetje vaag. Laten we hopen dat het ook zo vaag blijft. Hè? Dat het inderdaad kernwapens uh, ja, niet zullen worden ingezet. Want natuurlijk, stel dat die drempel zo omlaag dat er inderdaad een nucleaire oorlog gaat uitbreken. Ja. Dat heeft natuurlijk wereldwijde gevolgen. Een inbraak in het computersysteem van de Democraten is onvoldoende, hoor ik al. Dat mag je toch hopen, ja. ja. En die kleine tactische kernwapens die bedoeld zijn voor op het uh, slagveld... Uh, dat lijkt me ook um, linkersoep, of niet? Ja, vooral weer omdat het onderscheid gaat vervagen. Hè? Dat, dat inderdaad tegenstanders denken... Uh, is het nou een conventioneel wapen of niet wij, wij zetten vast onze kernwapens in en bovendien er wat meespeelt is hè, dat het idee dan is van hè, de, de, de Trump mensen achter deze nota van, hè, met een kleine kernbom kunnen we uh, een conventioneel conflict uh, bevriezen eigenlijk ja. uh, dan voorkom je dat de grote kernwapens worden ingezet, maar ja de meeste experts denken toch van dat, dat werkt niet zo hè? Als, als een van beide strijdende partijen een klein kernwapen inzet gaat de ander dat ook doen en dan komt er een soort cyclus waardoor steeds grotere kernwapens worden ingezet... tot uh, ja, de wereld uh, vergaan is. Vroeger wa waren het de supermachten Sovjet-Unie tegenover de VS. Nu zijn er veel meer landen die uh, kernwapens bezitten. Is dat nog een toenemend risico voor instabiliteit? Ja, gek genoeg wordt dat in de, de, deze noten van Trump niet zo gezien... Daar gaat men toch echt uit van de terugkeer naar koude Oorlogtijden. Daar worden met name Rusland en China genoemd als uh, nucleaire tegenstanders. Men noemt ook wel even Noord-Korea en terroristische organisaties... die he, op termijn wellicht met kernwapens de VS kunnen treffen. Maar er wordt niet uh, heel duidelijk ingegaan op die andere nieuwe kernmachten. India-Pakistan bijvoorbeeld. Ja, Ik denk dat dat toch he, voor de VS geen, geen grote bedreigingen zijn. He, die bedreigen vooral elkaar met kernwapens en uh, minder het Amerikaanse vasteland. Wat betekent uh, dit document voor de NAVO en voor Europa? Ja, dat is een goede vraag. Want de NAVO is natuurlijk een nucleaire alliantie... die sterk leunt, hè, dat nucleaire aspect, op de Amerikaanse kernwapens. En um, ja, ik denk dat we ook binnen de NAVO, dus ook met de Europese lidstaten... Uh, een debat moeten aangaan over in hoeverre gaan we met de NAVO mee... met dit Amerikaanse standpunt. En kunnen wij ook bijvoorbeeld met uh, de nucleaire taak die uh, Nederlandse F-16's uh, hebben... moeten wij dan ook die inzetdrempel gaan verlagen... Uh, en ja, ik denk dat dat toch een politiek debat en ook een maatschappelijk debat uh, waard is in, in West-Europa. In hoeverre wij met de NAVO achter de Amerikanen willen aanlopen in dit uh, aspect. En heeft u zelf daar al een antwoord op? Het is zo dat ook de Russen hun uh, nucleaire arsenaal aan het vernieuwen zijn. Ze hebben nieuwe raketten die uh, een bedreiging vormen voor Europese steden. Wat, uh, wat, wat zijn uw uh, gedachten daarbij? Nou, mijn belangrijkste gedachte is dat een, een, een grote les uit de Koude Oorlog is... dat zo'n nucleaire wapenwetloop, die kan enorm uit de hand lopen. Hè? Dat je echt een, een tienduizenden kernwapens aan het bijbouwen bent... en de risico's nemen alleen maar toe op escalatie. En hè, in de Koude Oorlog hebben we geleerd wat heel belangrijk is... is internationale afspraken maken, hè? wapenbeheersing. Hè? Dat zag je bij Gorbachev en Reagan, die uh, op een gegeven moment zeiden... Ja, dit gaat te ver, we moeten hier limieten gaan instellen, hè? De minder kernwapens. En ik mag echt hopen dat de VS toch, in, in Trump's daar zie je bijna niet terug, maar dat ze toch met de Russen gaan overleggen. Want jongens, we moeten dit niet onbeperkt laten oplopen, deze wapenwet. Ja, maar laten nou we afspraken maken. Maar nou zegt Donald Trump uh, over dat startverdrag van Reagan en Gorbachev. Weg ermee. Precies, oude, ja, inderdaad. Het is achterhaald, dus ja. die afspraken zullen er niet zo snel komen... die u wil, zou willen. Nee, inderdaad. Eh, ik, ik ben met meteen niet heel positief. positief eh, ook als je die conceptbeleidsnoten van Trump leest... Dan heeft hij ook een nieuwe eh, voorwaarde voor eh, wapenbeheersingsafspraken. En dan zegt hij, ze moeten verifieerbaar zijn, maar ook afdwingbaar. Ja. En wat dat betekent, eh, gaan ze oorlog voeren... als de Russen een deadline missen met eh, een, een wapenbeheersingsverdrag... Dat, ja, ongekend eigenlijk. En daarmee zit de deur dicht voor dit soort afspraken, lijkt het momenteel. Is het risico voor Europa toegenomen met dit nieuwe document van Trump? En uh, ja, wat al langer gaande is die vernieuwing van uh, Ruslands kernwapenarsenaal? Ja, ik zou het niet per se aan dit document willen ophangen hoor. Want dit zijn beleidsvoornemens. En we moeten nog maar zien hoe, hoe het de soep gegeten wordt. Maar de algehele ontwikkeling is zorgwekkend. Voor Europa, maar ook voor de rest van de wereld. Je ziet gewoon dat, dat kernwapens weer terug zijn in de wereldpolitiek. Hè. Ze liggen vol op de tong van, van wereldleiders. Er wordt mee gedreigd. De nieuwe wapenwetloop gaat, gaat door. En er worden triljoenen dollars ingestopt. Hè. Of tussen 1200 miljard dollar wordt er in, al in de VS al ingestopt. Ja, dat zijn eh, gevaarlijke ontwikkelingen die inderdaad ja, kernoorlog, nucleaire oorlog, dichterbij brengen. Hè, per ongeluk of met opzet. Ja, toch hoor ik de NAVO of de Europese ministers van Defensie er niet heel erg over debatteren. Dat klopt inderdaad. Tot nu toe weten de Europese lidstaten van de NAVO eh, nog aardig ja, de discussie in toom te houden. En dat doet men natuurlijk bewust, omdat het een hele lastige discussie is, waar binnenlanden, maar ook landen echt uh, grote meningsverschillen over, over zijn. Over he, de ethische kant van kernwapens. He. Moet je die überhaupt kunnen en willen gebruiken? Ja. En Sommige EU-landen zeggen... ja, tuurlijk, he, Russen zijn, zijn erg angstwekkend. Hoe meer kernwapens in Europa, ook hoe beter. En anderen zeggen, ja, kernwapens, he, die moeten de wereld uit. Dat zijn gewoon onmenselijke wapens. Maar tot slot en kort. Moet Europa uh, en Nederland meegaan in de verlaging van de drempel... om kernwapens in te zetten? Ja dan nee. Uh, ik vind van niet, uh, maar goed, daar moeten we op politiek en maatschappelijk niveau... wel een goed debat over voeren, voordat we daar een antwoord op kunnen geven. Goed, hartelijk dank, Sikkel van der Meer. En uh, Nieuwsuur uh, op televisie heeft straks ook een onderwerp... over deze nieuwe Amerikaans nucleaire strategie. Het is ten strengste verboden volgens de Chemische Wapenconventie... maar gebeurt in Syrië toch de inzet van chemische wapens... tegen de rebellen en bevolking. Gisteren werd de Syrische plaats Douma getroffen... door raketten met chloorgas. En dat is al de derde keer in een maand tijd. Zojuist waarschuwde de Amerikaanse minister van de Defensie, Mattis... Syrië over deze laatste aanval... en refereerde aan de represailles met raketten van de Amerikanen in april vorig jaar. Kortom, alle opties zijn op tafel. Het onderzoekscollectief Bellingcat doet zelfstandig onderzoek... naar het gebruik van deze chemische wapens. En dat doen ze via sociale media, onder andere. Aan de lijn Christian Tribert van Bellingcat, goedenavond. Goedenavond. Uh, wat, wat hebben jullie gevonden tot nu over die aanval uh, van uh, gisteren? Nou, Gebaseerd op onze analyse, daar hebben we het sterke vermoed... dat deze raketten vanuit... Uh, uh, uh, vanuit de westen en oostelijke richting zijn afgevuurd. Dat kunnen we baseren op, uh, op een krateranalyse. Mm -hmm. En uh, dat ze vanuit een gebied zijn afgevuurd... Uh, wat onder controle is van de Syrische regering... En dat het gebied onder controle is van Syriëse regering... kunnen we ook vaststellen door verschillend beeldmateriaal van deze week... ook te geolocaliseren en ook kaarten van zowel pro-oppositie... als pro-regering media te vergelijken. Ja. Um, en daarin lijkt het dat het uh, nou ja, 400 tot 1,2 kilometer van de frontlinie... Uh, verwijderd is binnen uh, een gebied. En het is neergekomen binnen een gebied wat door de rebellen gecontroleerd wordt. Kun je iets meer zeggen over het materiaal, het bewijsmateriaal... wat jullie gevonden hebben? Wat, wat voor soort filmpjes, foto's uh, hebben jullie... Uh op social ja, media vonden. Dat is eigenlijk alles wat, alles wat we kunnen vinden. Dus er is best wel veel beeldmateriaal beschikbaar ditmaal. En wat ook heel erg interessant is... dat er heel veel materiaal beschikbaar is van, um, uh, van deze uh, raket. Dus um, dat is heel erg belangrijk. Want we zien dat het hier een, een, een gemodificeerde Amerikaanse raket is. Dus dat zijn en, foto's die uh, jullie in handen sorry, krijgen van, ja, van ja, de raket? Sorry um, ik, ik zit in de trein dus ik heb net gecontroleerd Oh... Um uh, de, dat dit zijn de, foto's de zijn die. Dit zijn uh, gemodificeerde Ayaanse ateliierraketten. Ja. En de exclusieve uh, kop van deze raket is vervangen door een uh, fles met vermoedelijk uh, golgas, wat er dus in zit. En we zien ook dat er uh, extra staartvingen zijn toegevoegd. En de heeft deze raket, ongeveer een uh, rijkwijde van 8 kilometer. Maar door de modificatie kunnen we niet weten we niet helemaal zeker welke exacte afstand ze uh, nu kunnen afleggen. Maar wat heel interessant is dat er ook uh, batchnummers op te zien zijn. wat dat suggereert dat ze in dezelfde productiefaciliteit gemaakt zijn. Zijn. Um, dus er is uh, dus veel uh, beeldmateriaal beschikbaar, maar we zijn nog steeds door met, uh, doorgaan met de analyse van deze uh, afbeeldingen. Ja, weet je ook wat de resultaten van die uh, aanval zijn geweest in de wijk waar die uh, terecht is gekomen? Excuus. Wat is, zijn de resultaten geweest van. Uh, zijn er slachtoffers gevallen uh, door deze aanval? Uh. Ja, glorie is een uh, verstikkingsmiddel. Dus uh, het zijn zoals groen-gele gaswolken die uh, kortademigheid uh, veroorzaken... piepende ademhaling, irritatie in de ogen en misschien overgeven. En eigenlijk zijn deze uh, aanvallen zelden dodelijk. Uh, omdat de meeste mensen het meteen ruiken en dan wegrennen. Uh, ik denk dat het ook vooral heel erg belangrijk is dat het een... Uh, een um Um, ja, ook een hele sterke psychologische um, invloed heeft. Um, en uh, bijvoorbeeld waar conventionele bombardementen... mensen misschien naar een kelder vluchten... Um, is chloor zwaarder dan lucht. Dus chloor gaat ook bijvoorbeeld naar uh, ruimtes onder de grond. En we zien ook in Syrië dat vaak uh, chloorgas op die manier wordt gebruikt. Nou is dit al een derde aanval in een hele korte tijd. Uh, hebben jullie het idee dat het aantal aanvallen uh, toeneemt? Dat uh, het regime uh, ja, vrij spel heeft? Het ja, is een hele interessante vraag. We zien inderdaad 13 januari, 22 jaar, en inderdaad op 1 februari dat uh, uh, dit soort uh, googgasaanvallen zijn gerapporteerd. Maar nou, we zien ook dat de twee van de die eerste, wat heel interessant is, eigenlijk een identieke raket is geweest die is gebruikt. Dus die Iraanse uh, artillerie waar ik het net over had. Um, wat interessant is dat er nu opeens veel aandacht aan is. Voor die eerste aanval in 13 januari um, was er opeens heel veel wereldwijde media-aandacht. Er kwam een reactie van de VS. En dit is best wel opmerkelijk te noemen, want uh, wij volgen het natuurlijk dag in dag uit. En dit is zeker niet de eerste keer dat er um, gloorgas wordt gebruikt. En um, dit is wel de eerste keer dat er vanuit goorgas zoveel aandacht voor is. De laatste keer was het Fahim in uh, Ganshakun. En toen hebben de Amerikanen hebben ook militair teruggeslagen op een militaire basis, luchtbasis van Syrische luchtmacht... Um, en ik denk dat het eigenlijk nu is, dat er nu zoveel aandacht voor is, omdat uh, dat het weer een daar is. En um, in 2013 is het natuurlijk een hele grote chemische aanval geweest. En misschien is het die associatie met die specifieke wijk waarom het nu opeens zoveel media-aandacht krijgt. Maar we hebben bijvoorbeeld aan het eind van uh, 2016 heel veel goorgasaanvallen gezien in Aleppo. Um, en niet ook, zeker niet alleen door uh, de Syrische regering, maar bijvoorbeeld ook IS die uh, mosterdgas heeft gebruikt. En uh, ook claims dat andere gewapende groepen uh, chemische wapens hebben. Ja, volgens de chemische wapenconventie uh, mag het gewoon niet. Uh, de Verenigde Naties heeft ook geprobeerd... alle chemische wapens er weg te halen. Dat is kennelijk niet gebeurd. Waarom heeft het maar geen consequenties? En waarom heeft het maar zo beperkt aandacht... in de internationale gemeenschap en media? Nou, wat denk ik heel goed is om te beseffen... is dat uh, chloor uh, niet per definitie als wapen geclassificeerd wordt. Ja. Dat chloor niet per definitie als wapen... De uh, meeste mensen zullen natuurlijk chloor kennen van, uh, van een zwembad. Of uh, misschien als je op vakantie gaat naar Zuid-Frankrijk... en je drinkt het kraanwater waar je een soort van chloorsmaak uh, uh, aan heeft. Chloor wordt natuurlijk gewoon ingezet voor heel veel civiele doeleinden. En het is zo belangrijk, bijvoorbeeld voor waterzuivering... Uh, dat het onmogelijk is om het te verbieden om, om, om chloor te produceren... of te exporteren naar een land. En op die manier zien we toch uh, dat het nu nog best wel veel wordt ingezet in, in Syrië... en dat het ook heel moeilijk is om daar um, iets aan te doen. Ja. Dat het niet geclassificeerd als een chemisch wapen. Ja, um, en het feit dat uh, Assad uh, het regime zo vaak uh, deze wapens inzet. Uh, en uh, het lijkt wel in toenemende mate. Uh, ze zijn wellicht in een soort uh, overwinningsstemming dat ze dit ongestraft uh, doen en blijven doen. Ja, en dan ondanks ook die, uh, die internationale aandacht zien we ook dat in de VN-veiligheidsraad Rusland natuurlijk elke actie vetoot. Uh, omdat dit natuurlijk best wel, dit wordt veroordeeld, deze aanvallen. En ook heeft Rusland het uh, gezamenlijk onderzoeksmechanisme. wat VN en die organisatie van het, voor het verbod op chemische wapens um, is ingezet. die heeft, dit heeft Rusland ook geblokt. Um, en dat zou natuurlijk betekenen dat, dat landen uh, buiten de VN om uh, actie zouden moeten nemen. Dat is natuurlijk voor begrijpelijke redenen, erg gevoelig sinds uh, de inval van Irak in 2003... Uh, waar natuurlijk onder vals voorwenselen uh, uh, is binnengevallen. Ja, goed dus hoor. Ja. Het is heel gevoelig. Ja. Hartelijk dank, Christian Triebert van Bellingcat... en jullie blijven deze aanvallen documenteren. Uh, tot zover Bureau Buitenland. Zometeen Manjare met Petra Possel. Live vanuit het restaurant Wannee... in de Europese culturele hoofdstad Leeuwarden. Maar nu eerst het nieuws...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 In verband met de aardbeving bij Zeerijp zijn inmiddels ruim 5600 schademeldingen binnengekomen. De aardbeving in Groningen op 8 januari was de zwaarste in vijf jaar. Eergisteren werd een nieuw protocol voor de afwikkeling van de schade gepresenteerd. De Republikeinen in het Amerikaanse congres hebben ingestemd... met publicatie van een memo van de FBI. Het document gaat over het onderzoek van de FBI... naar mogelijke contacten tussen het campagneteam van Trump en Rusland. Volgens de Republikeinen blijkt uit het document... dat de FBI vooringenomen was. En de koers van de bitcoin is vanmiddag weer met 10% gestegen, naar zo'n 8500 dollar tegen 5 uur vanmiddag. Vanmorgen duikelde de prijs van de bitcoin met 15% omlaag naar 7800 dollar. Dat was de laagste stand in ruim twee maanden. In december stond de virtuele munt nog op een hoogtepunt van 20.000 dollar. En nu bij verkeersinformatie. Het loopt vast rond het Prins Klausplein op de A4 Rotterdam-Amsterdam. Er zijn ongelukken gebeurd. Richting Amsterdam, vanaf knooppunt het tot Leidschendam... 3 kilometer, kwartier verdraging. Richting Rotterdam staat er 3 kilometer tussen Prins Klausplein en Rijswijk. In beide gevallen zijn er twee rijstroken dicht. Je kan je vriendin met je smartphone laten navigeren. Even kijken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 Mandjaren, live vanuit restaurant Wannee van het Stenden University Hotel in Leeuwarden is dit onze Friese uitzending. Met Friese gasten, Friese producten en onze eigen bijna Friese presentatrice Petra Possel. Goedenavond en welkom bij het koken- en eetprogramma Manjare Live vanuit het restaurant Wanneer ging bijna fout van de Stenden University in Leeuwarden. We zitten hier midden in het restaurant. Er zitten hier allemaal mensen ongelooflijk lekker te eten. Er zitten veel stellen bij. Nou, dus die hebben vanavond ook echt wel wat tegen elkaar te zeggen en tegen ons, denk ik. Hoe dan ook, we gaan een heel uur gaan we hier een uitzending maken. De Hotelschool is hier gevestigd. Wilt u reageren op deze uitzending? Doe dat dan op mangiare.nl of twitteren. Hashtag Radio Manjare. We gaan een Friesland uitzending maken, onder andere vanwege Leeuwarden Culturele Hoofdstad. En waar kun je dan als Manjare beter zitten dan dicht bij de potten en de pannen en het vuur. Aan tafel Albert Kooi, hij is SVH Meesterkok en chef hier van Wannee, opleidingsrestaurant. Hij, hij staat niet te koken. Hij, je, je, bent, je bent wel chef, maar je bent geen chef of zo, hè. Klopt dat ongeveer, Albert? Ja, maar kijk, koken is, is mijn leven natuurlijk. Dus eh, je hoeft niet zelf te koken om te zorgen dat er gekookt wordt zoals je wil. Precies. En dat is met, met studenten is natuurlijk fantastisch, maar ook gewoon... Waar we mee bezig zijn in Nederland, nu natuurlijk dit zien, een nieuwe weg van koken, wat we, wat we hier natuurlijk binnen waarnemen, ook binnen de opleiding. Ja. Dus op de hotelschool, het, het curriculum namelijk van de hotelschool... is ook gebaseerd op de vijf principes die ik ontwikkeld heb, wat nu Dutch gezien is. Maar ja. dus nou, die, dus die vijf principes, die liggen hier in een soort klein bijbeltje. Andere mensen hebben een Bijbel op hun hotelkamer liggen, maar bij, bij hier krijgen ze gewoon een, een foto van, van jou. Een, een soort, <laughs> soort pin-up-achtige foto van Albert. Met, met ja, met die vijf principes, en daar gaan wij zeker ja. over doorpraten. Maar er wordt hier dus opgeleid. Dat is het belangrijkste, internationaal. Ja, het is een internationale hotel. De voertaal is ook Engels. En natuurlijk is het geen koksopleiding. Het is een HBO-opleiding. Maar het is een hotelmanagementopleiding. Ja. Waarin natuurlijk FB, Food and Beverage, erg belangrijk is. En daar ben ik verantwoordelijk voor, zowel de principes... maar ook de ideeën hoe je kookt, ambacht, hoe wat ambacht is. Ook ja. voor een toekomstige hotelmanager is het belangrijk... dat er ambachtelijk gewerkt wordt, ja. zowel in het restaurant... gastvrouwschap en de keuken, dat het ambachtelijk goed gedaan wordt. Ja. Nou, we gaan het meteen checken, want in de keuken staat onze verslaggever... de man met de microfoon, Chris Bijma. Chris? Ja, ja, ja, ik sta hier in een gigantische keuken en ik ren even naar Vibren. Liebren Stellingwerf, want dat is eigenlijk de enige professionele kok hier in de keuken, toch, Ja, Jazeker, dat klopt. En hier staan nu, in deze grote keuken, hoeveel studenten te koken? Uh, ik heb ze vanochtend niet geteld, maar ik schat ze in dat er een stuk of 15 zijn. 15. En normaal, hoeveel, als het professionals zouden geweest zijn, hoeveel hadden er dan gestaan? Uh, ik denk ongeveer vijf. Ja. Vier of vijf. En er zijn zal maar zeggen, drie eilanden. Het, uh, het nagerecht, het hoofdgerecht en het voorgerecht. En er is een derdejaars, Carleen, daar sta ik nu bij. En die staat bij een uh, ja, soort touchscreen waarbij alles binnenkomt. Ja. En Carleen, kan je iets omroepen? Uh, ja. Uh, normaal dan komt er een tafel binnen, dan hoor je eerst een uh, piepje. Nou ja, en dan, ik zou hem even aanklikken. Ja. Dan schreeuw ik, Anne Kitchen! Ja. There's a new table of two. They're taking a four-course menu. Two times sales five salad, two times lyrac... one time freezer kill, one times hotspot... and two times sunny side-up. En nu gaat iedereen aan de slag? Ja, klopt. En dan uh, zeg ik zeg maar, wanneer ze mogen beginnen. En dan, uh, yeah. dan is de, de dish klaar. En hoe, is het belangrijk, hoe belangrijk is het eigenlijk voor jou als manager... om, om ook dit keukenvak te leren? Uh, ik denk dat het heel belangrijk is, want... Ja, het is toch wel iets wat echt bij de horeca hoort. En dan weet je tenminste, nou ja, meestal ben je in de bediening. En dat is dan gewoon ja, heel anders dan keuken. Ik denk dat het echt belangrijk is als je ook gewoon weet hoe het allemaal wordt bereid. En wat je gewoon, nou ja, serveert. Ja, want er staan, dus dit is, ik loop weer even bij Carleen weg, dat is een derdejaars. Maar hier staan ook eerstejaars, onder andere Amarins. Je bent nu aan het spoelen, maar houd daar even mee op. Dat kan wel even, ja. Wat het grappige is, ik heb even een voorgesprek met jou gehad. En daar komt hij. Wat wil jij later met deze opleiding gaan doen? Ik wil een golfresort in Australië beginnen. Hoppa, een golfresort in Australië. Een golfresort in Australië. Ja, hoe gaaf is dat? Als je dat droomt. Ja, ben je? Ik zou meteen adressen uitwisselen, Chris. Ja, golf. En ik heb al zelf bedacht, want er zijn hier fantastische bitterballen... om die bitterballen dan als een soort golfballen in dat golfresort te gaan oh, serveren. God. Ja, dat is een idee. Ja. Ja. Zou ik creatief nadenken? idee. Er zijn al ideeën aan het uitwisselen. Hoe leuk is het om in deze keuken te staan eigenlijk? Leuk, hele andere ervaring. Ik ben zelf op zich wel van het koken, maar niet in zo'n omgeving, op zo'n manier. Dus, dus ja, het is hartstikke leuk. Is het, nou, het lijkt mij heel ingewikkeld. Is het heel ingewikkeld? Of valt het wel mee? Uh, hangt van de recepten af. Als de recepten een beetje duidelijke richtlijnen uh, geven, dan uh, komt het wel goed. Ik heb overigens wel wat verpest door de ja? verkeerde ingrediënten te gebruiken. Wat maar... heb je verpest? De artichoke cream. Ja. Wat heb je fout gedaan? Ik dacht dat uh, laos, dat dat uh, lavas uh, was. Oh, dat, dat is, is uh, toch wel cruciaal. Dat is cruciaal. Ja, ja. Dus. En, en wordt, wordt, wordt Wiebren dan boos? Of heb je het zelf ontdekt? Of weet hij het nog niet? Nou, Wiebren was er op dat moment niet. Maar mijn collega Eelco <laughs> heeft me toch wel heel hard uitgelachen. Ja? Ja. En is het nou hersteld? Kan het hersteld worden? Wordt er extra ingeslagen om dit soort dingen te ondervangen, denk je? Uh, nou, ik weet dat ik het gewoon opnieuw uh, heb mogen maken. Qua kosten en ingrediënten weet ik niet. Maar, uh. Ja. Nou ja, dat wordt waarschijnlijk toch van die stagevergoeding dan uh, afgetrokken, vermoed ja. ik. Maar dat neem ik dan even op hier met Albert Kooi. Want ja. uh, die is dan de chef de equipe. Ja, als ze wel heel schuldig plek. uit al op zich. Ja, precies. Ze heeft al Maar wat het wordt heel door... leuk aangestuurd. Want ik heb hier bijvoorbeeld Pieter. Pieter, het ging net bij jou ook mis hè? Ja. Je was heel overijverig. Nou, het viel me Het is allemaal goed gekomen toch? Ja. Vertel even wat het bij jou misging. Uh, ik was al een gerecht aan het maken, maar hij was nog niet uitgevraagd. Ja, dus dat moest allemaal weer teruggeplukt worden. Ja. En later opnieuw ja, op een bordje worden gelegd. Ja, dat moest er inderdaad weer opnieuw. Ja, ja, dat, dat zijn niet anders foutjes worden gemaakt bij eerst de eerstejaars. Dus het ja. kan gebeuren. Maar het is, er gebeurt van alles, Petra, hier. En het ruikt ook ontzettend lekker. En ik hoop nog heel veel stiekem stiekem zo hier en daar weg te, te proeven, noem ik ja. het dan. Kom, uh, kom veel bij ons terug, zoveel mogelijk, uh, Chris. Ja, ik... We horen jou straks in deze uitzending trouwens... ook nog uh, op bezoek bij mevrouw de Molenaar. Dame van 27 die een molen runt in Witmars, maar ook hier in Friesland. Een ongelooflijk dappere onderneming, gaan we straks van horen. Naast mij zit Albert Kooi, hij is meesterkok, chef van Wanneer. Uh, onderwijst hier eigenlijk de nieuwe Nederlandse keuken. En dat heet dan op zijn Hollands de Dutch Cuisine. Holland, ja. ja, want jij wou ja. gewoon meteen, bam, breed, internationaal. Nee, juist andersom. Uh, juist omdat ik internationaal opgeleid ben. Eigenlijk ben ik als, als kok gewoon op de Franse klassieke manier opgeleid. Dus zowel in Nederland bij de betere bedrijven, bij de topbedrijven, Kaspijkers, de Hoefslaar en dat soort bedrijven. Maar eigenlijk ben ik erachter gekomen dat ik eigenlijk gewoon in een Franse keuken opgeleid ben, terwijl ik gewoon een Hollandse jongen ben. Ja. En dat was eigenlijk mijn eerste. Hè? Dan praat ik natuurlijk over 10, 15, 20 jaar geleden. Hoe kan ik nou dat ik een jongen ben die in Nederland is geboren, opgegroeid in Brabant. Opgeleid, zowel in Nederland, maar ook in Frankrijk, in Zwitserland en Oostenrijk. Dat ik gewoon een Franse keuken als basis heb. Ja. En dat was natuurlijk voor mij het alle eerste moment dat ik zeg: van kunnen wij niet zelf naar onszelf kijken? Dus naar onze eigen keuken, de Nederlandse keuken. En toen kwam eigenlijk al heel snel de reactie van veel, veel collega's van mij, van ja, hebben we dan een. Nederlandse keuken. Nou, er wordt altijd nogal minder waardig gesproken over de Nederlandse keuken. Wij zijn goed in stampotten. We kunnen een bitterbal in het vet gooien. Nou ja, dan heb je nog drie varianten Drief, alleen al erop. Hoe je dat zegt is al zo verschrikkelijk. Want een bitterbal in het vet, een bitterbal krokant bakken kan ook... Ja. En een stampot kan zijn, gevarieerd worden. Ik kan er poëzie van maken. Op, Boer Kool. Op boerenkool op de mooiste stampot, is het natuurlijk de jachtschotel. Eh, maar we kunnen hutspot maken als geen ander. Maar dus je zijn... bent wel ja. tegen dit vooroordeel aangelopen, toch? He, nog, nog, nog steeds. Nog steeds. Eigenlijk. Gelukkig, er is een hele nieuwe wind aan het blazen. Dat lukt, dat lukt ook door This Cuisine. Een grote groep eh, topchefs die, die met me meestrijden. Eh, we, we zijn bezig met Nederland opnieuw gewoon echt op de kaart te zetten. En eh, eigenlijk ook kijken naar de toekomst. Want als ik denk aan, de je hebt het over stampot en bitter, tuurlijk. Maar in feite wil ik naar de toekomst kijken. Eigenlijk wil ik gaan kijken, hoe, het, hoe gaan we eruit zien, eh, kooktechnisch gezien, in Nederland over 25 jaar. En wat denk je dan? Ik denk dat wij juist hè, als Nederlanders hè, met, met dit cuisine, met, met, met de vijf principes die ik ontwikkeld heb, waar het uiteindelijk om de groente gaat, gaat gebeuren. Want dat is voor mij mijn droom. In plaats van 80% dierlijke producten, bierstukjes, stukjes vis, met een beetje garnituur van sla of, of groente, naar die omslag van meer groente. Ik zeg altijd 80%, 20%, 80% groente en een beetje garnituur, vis en vlees. Hoeft niet op de weegschaal te liggen, maar als we nou eens in plaats van die. Die mooie biefstukjes, die stukjes vis op de barbecue, lage temperatuur, garen, sausen, andere breidingswijze. Zouden toepassen op groenten, mm -hmm. dan wordt groenten interessant. Nu gooi je groenten op jouw manier in het water. En dus moeten we meer groenten gaan eten? Op die manier ga je niet meer groenten eten. Als het nou die mooie groenten is in plaats van in het water. Als eigenlijk als een strategie op de barbecue spruitjes hè, met, met, met reepjes. Uh, vet van eend uh, gereigd uh, op een ja. peperie, op dus de barbecue roosteren. Grillen, uh, roosteren, roken. Dan gaan wij alles eten. Ja. En dat is iets waar, waar wij in Nederland... Dat, is dat wat jij dan ook de Dutch cuisine noemt nu? Dat is dus heel erg gebaseerd op groenten. Daar zijn we ook goed in in Nederland. Hè? Die... Ja, precies. Wij zijn het mooiste land ter wereld. Ik zeg altijd maar komend van Bali, Curaçao, al die mooie tropische eilanden. Hebben wij echt het mooiste land. En waarom is dat anders dan die andere landen? Wij hebben een natuurlijke biodiversiteit. Wij we zomer, nou het is een warme winter nu, maar wij hebben een periode dat het vriest. Wij hebben een dat het warm is. De groentes die uit de natuur komen bepalen wat op de menukaart staat. En als je die groenten respecteert, heb je een automatische biodiversiteit op je bord. Dat heb je niet elke dag, elke week, elke maand andere groentes, maar eigenlijk elke dag. We hebben het ook vaak over vier seizoenen. En ik zei altijd maar, we hebben geen vier seizoenen in Nederland. We hebben 888 seizoenen. Want elke groente heeft zijn eigen beste periode. je Piet Paulus maar al gebeld om, om dit met je door te nemen nou, van dat die 888 zeggen, ja. dat dat uh, seizoenen? Zeggen. Ja, maar nogmaals, kijk, de supermarkten hebben onze seizoenen weggegooid. En nu liggen ook in de winter de rode kolen, de spruitjes, liggen naast de aubergines, de komkommetjes, de paprika's en de. Dat kan Altijd helemaal niet. Je ja. moet tomaten uit de zon buiten, die buiten hebben gegroeid, ja. moet je eten. Ja. Ja. En dan heb je nu in de winter, weet je, er zijn veel mensen die tegen mij zeggen: van ja, de winter is best. Groente in de winter is bijna niks. Ik vind bijna de wintergroenten, de allermooiste groenten die er zijn. Met structuren, met smaken, aardse tonen. Hoe kan je nou zeggen dat we in de winter bijna geen groenten hebben? Nee. Waar jij van droomt, heb jij mij toevertrouwd... is een soort Great Dutch Cookbook. Dat is een soort American Songbook, maar dan zonder liedjes erin. Maar met de klassieke Hollandse gerechten. En dan op een ontzettend mooie manier uh, gemaakt. Op een, op een echte manier. Op een echte manier. Want, want ik heb, Kijk, we zitten hier natuurlijk in mijn restaurant, Wanneer. En Wanneer heb ik natuurlijk uh, genoemd om, om mevrouw Johanna Cornelia Wanneer te respecteren. De eerste, een van de eerste het docenten aan de huizen het school ja, in Amsterdam. Het belangrijkste links van je Vier, vijf boeken van mij. Ja. Uh, van haar natuurlijk, maar die van mij zijn. En ik zou weer een nieuwe willen maken waarin we een soort standaardwerk maken van de Nederlandse keuken. Dus de beste Rode kool, hoe, hoe maak je rode kool? Rode kool maak je met 13 ingrediënten. He, het, het uitleggen wat erwtensoep is en het verschil tussen erwtensoep en snet. He, die ene dag. Dat soort traditie, tradities die we in Nederland wel hebben, maar wij niet zo trots op zijn. En dat is zo mooi. En zijn vergeten ook, dus die ook zijn een vergeten. beetje, beetje, nou, beetje verdund. Misschien dat het meer is van, nou, dat is gewoon. He, als ik vraag aan, een, aan Nederlanders uh, wat eet je vanavond, dan zeggen ze ja, dit en dat en dat. He, maar ik ben nu bezig. Om, om aan iedereen eigenlijk te vragen, nu ook weer, nu gewoon live op de radio... wat is ons nationale gerecht? Maak één gerecht, waar ook de wereld, wat Nederland is. He, ik denk maar aan, aan de pasta in, in Spanje, die carbonara in Italië... of de, de, de paella in, in, in Spanje. Ja. Wat maak, hoe maak ik, wat maak ik, als ze mij vragen... Kan ik... Of als ik nou bijvoorbeeld zeg, stampot boerenkool met worst en spek... Nou, die komt, die komt heel dichtbij. Die maar komt heel ik, ik, dichtbij. Ik wil verder gaan. Je wil, wil nog verder gaan. gaan. Ik wil verder gaan. Ik, ik, ik vraag dat natuurlijk aan heel veel mensen. En Natuurlijk komen de bitterballen komen naar voren. De kettingsdinnen, ja. Fantastisch. Stamp, maar Stampert zijn diverse mixgerichten. De, ja. hutspot, de, de hutspot. De boerenkool waar je het over hebt. We hebben ja. nu op dit moment live uh, de Friese boerenkool. De Friese boerenkool. Met, met, een, met een rookworst van Jacobsmosselen, maar dan echt vers. Maar die boerenkool, die maakt het. Maar we moeten veel verder gaan. Ik, ik was laatst in Italië en toen zaten we in de kroeg. Kregen serieuze mannen, twee mannen kregen ruzie. Omdat de ene man zei... Mijn, mijn moeder maakt pasta carbonara met slagroom. Nou, dat, dat moet je niet hardop, dat hoef ik jou niet te vertellen. Nee, dat nee. moet je in Italië niet... Afgekeurd. hebben. Je maakt geen pasta carbonara met slagroom. Maar met ei. Maar als ik... Toch? met ei en ja. parmesan. Ja. Als ik dan aan aan Nederlands vraag, stop jij of, of gebruik jij, of wil jij of, of, of stop jij wortelen in je etensoep? Ja. Dan is niemand die. Nee. En als wij ruzie gaan maken over wortel in etensoep, dan hebben we cultuur. Oké. Okay. Nou, ik ik doe dat dus wel gewoon. Of niet? Ja, ik doe een wortel in de soep en voel Kijk, waar mij om gaat dus ik kan het met jou ruzie over maken. Maar dan, als wij daar ruzie over maken, dan is het belangrijk. En dan is het cultuur. En, en we zitten nu in, in notabene maar, in Leeuwarden... Jij wil gewoon, om, om het kort te zeggen, het debat aangaan. Ik moet het iets... belangrijk vinden. Ja. En als het over cultuur gaat, notabene nu in Leeuwarden... Ik zie bijna niks over eten gaan. We, culturele hoofdstad van, Euro, hè, van ja. Europa. Voor mij moet het natuurlijk altijd over eten gaan. Maar ik snap wij, wat je bedoelt. Als wij bedoelt. Nederlanders ruzie gaan maken over wortel in het... Maakt me niet uit of jij dat wel doet of nee. ik niet. Als jij het belangrijk vindt, of ik vind het belangrijk... dan gaat het ergens Dan gaat over. het de goede kant op. Nou, heb jij iets meegenomen dat far beyond is... en dat, wat ik ook helemaal niet ken... en, en wat voor mij... Dit is een jachtschotelbonbon, hè? Ja. Een jachtschotelbonbon. Dit ziet eruit als een bonbon. En ja, het is ook een het bonbon. Ook een ik bonbon. ga je dat geheim vertellen. Ja, het is wel chocola van de buitenkant. De buitenkant heet. is chocola. Ja. Proef we even. Lieve luisteraars, ja, het is een opgave hoor: dit programma presenteren. Maar... We slaan ons er doorheen. We krijgen er extra vergoeding voor, voor dit. Uh, jeetje? het smaakt als jachtschotel. En toen ik het, het net over Stamppot had, ja. is voor mij de ultieme Stamppot, wat niet een letterlijke Stamppot is. Maar voor mij, als ik praat over de nat het Nationaal Gericht van Nederland, is het Jachtschotel. Want als je in Italië praat over spaghetti of over lasagne... iedereen weet in de wereld wat lasagne is... maar niemand weet wat, wat jachtschotel is. Jachtschotel, even voor de duidelijkheid, het is een stoofgerecht. Nee? nee? Ja, ja, oh, ja. ja, nee, ja ook. Maar? Jachtschotel, dat zie je namelijk in deze bonbon. De jachtschotel is de fenomenale combinatie van laagjes, net als lasagne... Ja. Jachtschoten is natuurlijk wildpeper of een hager. Mm -hmm. Opgebouwd met een laagje rode kool, zoals wij dat in Nederland zo goed kunnen met 13 ingrediënten ja. en appeltjes. Gegratineerd met een laagje aardappelpuree. En die combinatie, dus dat doorsnijden van een laagje aardappelpuree... door de rode kool met appeltjes en, en kaneel en specerij naar die hager. dan heb je wat mij betreft het allermooiste Nederlands gerecht. En dat zit in deze bonbon, want onderin hebben we een canest gemaakt ja. met ui en laurier. En die proef Opgebouwd. Dit zit erin. Ja. En daarboven, die jelly die, gele, die, die erin zit, is de rode kool, kool met die 13 ingrediënten. En het mooie is dat dit, ook al is het een bonbon, uh, het roept herinneringen op aan mijn oma. Nou, nou, en Een mooie element, element kan je mij niet geven. Echt. En dat zijn mooie herinneringen. Waar ik, ik zie trouwens. Nou, ik vind het echt deel. heel leuk. Ja, leuk toch? Ja. Uh, we gaan even... Oh, Chris Baiema, die vindt... Chris... Ja, Vind je het lekker? Ik, ja, dit is de lekkerste bonbon die ik ooit heb gegeten. Dit klinkt heel raar. Maar het is namelijk echt chocola. Ja. En dan komt die. hele jachtschotel erdoorheen. Ja. Het is werkelijk een fenomenaal. Ik, ja, ik heb er nu één gekregen. Ik denk dat ik er nog wel meer mee naar huis neem. Kan je, mag je. Wil je even één jachtschotel meenemen? op zo'n bordje? Even met zo'n handschoentje aan op een bordje ja, doen. Ja, ik doe heb ze mijn allemaal bij. Ja. Me. ja. En dan ga je zo meteen even naar iemand toe in het publiek die ja. zit te eten. Iemand die wel een beetje richting dessert gaat. Want dan is het misschien een beetje ja, raar, precies. hè? Want uh, dan gaan we die laten proeven. Ondertussen gaan we even naar, uh, naar Chris ergens anders. Chris die is namelijk eerder op de dag al naar uh, Witmarsum gegaan, Friesland. En daar staat een molen... Maar het liedje wordt nog mooier. Christa Bruggenkamp is daar sinds kort molenaar. Mevrouw de molenaar noemt ze zichzelf op social media. Het is een ambacht dat sinds vorige maand op een lijst van immaterieel erfgoed staat. En Chris is dus bij haar langs gegaan. We staan in de molen van Witmarsum met Christa. En jij bent heel jong. Hoe oud ben je eigenlijk? Ik ben 27 jaar. Ja. En jij bent eigenlijk min of meer nu de molenaar van Witmarsum? Ja, eigenlijk wel, ja. En, want je bent opgegroeid, als we hier uit het raam kijken, in de molen. Daar in de verte, in een heel klein dorpje. Ja, dat is het dorpje Straat. En je bent gaan studeren in Utrecht? Ja, dat klopt, ja. Vier jaar uh, heb ik aan de HKU gestudeerd. Een soort van commerciële economie, maar dan op een kunsthogeschool. En, maar, en hoe ben je hier dan nou weer terechtgekomen? Ja, ik kwam hier op een zaterdag. Ik kwam hier mail halen en uh, ik was zo onder de indruk van de molen en van de werking van de molen. En ik dacht, wauw, dit is gaaf. Dus de zaterdag erop ben ik eigenlijk direct weer teruggegaan. En toen dacht ik, ja, dit is het. Ik word molenaar. Echt? Ja. En toen is het eigenlijk heel snel gegaan. Want Christa nam de molen min of meer als scriptieonderwerp... om te kijken hoe je hem beter nog zou kunnen exploiteren. En inmiddels woont ze met haar vriend in het huis naast de molen. Oh, ja, ja, ja. Als de molen draait, dan hebben we hier uh, de maalspeel. Die wordt aangedreven door het spoorwiel. En uh, ik klim dan zo boven daar op dat trappetje en dan zet ik die in het werk. En dan vervolgens uh, valt het graan op de steen en dan wordt het gemalen. Uh, en vervolgens komt het beneden op de maalsolder er weer uit. We staan nu op de steenzolder. Ah ja, hier onder die grote houten deksel, daar zit de, de, ja. de, de, de steen. Ja, dat is de steenkuip, ja. En jij wil hier ook weer echt brood gaan maken, toch? En verkopen. Ja, dat klopt. Ik uh, ben op dit moment druk aan het experimenteren... met verschillende graansoorten en meelsoorten. Maar waar haal je, haal je dan ook je graan uit de buurt? Ja, op dit moment haal ik graan ook uit Groningen. Biologische uh, tarwe. En ja, dat heeft gewoon een hele goede smaak. Christa volgt een opleiding tot bakker. En ze heeft een leermeester molenaar. Dus als het goed is, is ze aan het eind van dit jaar officieel molenaar. Dus Denk Het is glad, is de stelling. <laughs> dit is de stelling. Dit Eigenlijk de het balkonnetje rondom de molen. Ja, klopt. Oh, en hier zijn de wieken. Hè, het lijkt wel alsof ze hout van achteren hebben. Ja, ze zijn een soort ook... kano's lijken het wel. Die ronddraaien voor een gedeelte. Ja, dat zijn de remkleppen. En daarmee, als het nou een keer te hard gaat, dan zetten we de kleppen open. Maar eigenlijk gaan ze ook vanzelf open. En waarom draait hij nu niet? Ja, de wind die uh, komt over het dorp vandaag. En, uh, dus we hebben niet een gunstige wind om uh, te kunnen malen. Maar als je kan, dan, dan draait hij? Ja, als het kan, dan draait hij, ja. Oké, okay, Christa, nu zitten we met een door jou gebakken brood. Vertel er even iets over. Ja, gisteren heb ik dit deeg gedraaid. Net voordat ik moest werken. En toen kwam ik gisteravond thuis... en voor het slapen gaan ben ik nog even bij mijn deeg gaan kijken. Dat staat dan in de logeerkamer. Want daar is het lekker koel. En dan kan het deeg uh, ja, heel rustig reizen. En vanochtend uh, was het eerste wat ik deed ook toen ik wakker werd. Even bij de deegjes kijken. En uh, toen heb ik snel de oven aangezet en... Uh, deze broden gebakken. Even sniffen. Ah oh, ja ja ja ja. Oh, het is nog helemaal warm. Ja, het is nog warm. Ja, het blijft warm, best wel ben. lang warm. Ja, ik, zal, ik snijd er even een plak voor jou. En dan komt tot slot het moment van de waarheid. Echt heel lekker. Echt heel lekker. Mevrouw de Molenaar uit Witmarsum in Friesland. En we zijn ook in Friesland. We zijn in de Stenden University in Leeuwarden. We zijn in restaurant uh, de op Het opperhoofd daarvan is Albert Kooi. Hij is SVH Meesterkok. Je ziet ook meteen dat hij een opperhoofd is. Uh, hij heeft ja. net even uit de doeken gedaan... wat hij voor ogen heeft met de, met de Nederlandse keuken. En eigenlijk gewoon een verfijning en verbetering van die keuken. Een herwaardering van die keuken... Uh, heeft hij in vijf principes vastgelegd. En om ons uit te dagen heeft hij toen een, uh, een jachtschotelbonbon uitgedeeld. En uh, ja, nou ja, de tranen stonden in mijn ogen. En Chris maar die, die is ook helemaal van de plank. Kan je nog wel praten, Chris? Ja, ik kan nog zeker praten. Want ja. ik heb uh, verheugend nieuws voor mezelf. Ik sta bij twee mensen en er zijn nog drie bonbons. Dus er gaat er nog eentje bij mij. In. Heel goed. Want wat, <laughs> sta, wat gaat er mis? Nou, er gaat, nou, ik sta nu bij Gerda en Marius. Ik zou zeggen, pak zo'n bonbon. En ik zou zeggen, het is een uh, jachtschotelbonbon. Ja, nou ja, goed. Ja. Maar we. wat denk je van tevoren? Want ik dacht van tevoren, nou, ik, het is een soort freakshowbonbon. Maar ik was net aan het ruiken, maar... Ja. Nou Gerda, zet je tanden erin. Gerda is ja, dus gast geetje. in het restaurant. Zit hier samen met haar man, denk ik. Wettige echtgenoot. Ja, het is echt een jachtschotelbonbon. Uh, denk bonbon. ik hoor, dat ja. weet je natuurlijk nooit. Marius, ja. ik heb gelijk. Wat gaat er door je heen? Fantastisch, heerlijk. Ja. ja. ja. Nou, ik heb net nog ja, ik heb net met de kok zeggen, gepraat. Ik zeg, ja, jachtschotelbonbon. Hij zegt, ja, ik noem het expres de jachtschotelbonbon. Om ook een beetje, weet je wel, dat je... Want ik dacht, van, ja, er zit een soort op het verkeerde bijn, het verkeerde bijn gezet. Ja. En het, maar het is hem wel. Ja, volgens mij is dat ook de bedoeling van de kok. In al zijn gerechten doet hij dat. Wat, wat hebben jullie tot nu toe gegeten eigenlijk? Um, dat is een goede vraag. We hebben zes uh, gerechten gehad tot nu toe. We begonnen met schorseneren. Heel, heel, heel, heel, heel apart, want dat eet je een, een, een normaliter ei, niet. Tenminste, wij niet. Uh, we hadden een heerlijke salade. Is heel wel. fres boerenkool hebben gehad. En we hebben nu een stukje rundvlees gehad. Dat was fantastisch. Ja. Ja. En dan even dit jachtschoutetje tussendoor, Gerda. Ja, heel bijzonder. Ja, Ik geniet ervan. Ja, ik ga er ook van genieten, want op het plankje ligt er nog één. Petra, eh, dit ja, was het wel weer het. even. Ik, ik, ik snap het, ja. Dat staat ook in je CAO, ik weet ja. het. Uh, ja. Uh, Albert Kooi die moet een gelukkig man zijn, want ik denk dat je ze nu echt op de markt gaat brengen, toch, Albert? Deze ja, jachtschotelbonbon. Nee, we moeten eraan geloven natuurlijk. Ja, maar ook wereldwijd wil ik ja. het uh, proberen. Want als ik wil laten zien waar je ook bent op de wereld, en ik wil één hap laten proeven wat Nederland is, hoe wij en wat, wat wij eten en hoe wij dit soort dingen lekker vinden, dan moet je dit laten proeven. Maar dan moet het een soort. dan wordt de jachtschotelbonbon een ambassadeur voor ja, Nederland. Nou ja, wat je nu zegt, letterlijk. We zijn ook, met dit gezien, ook wereldwijd met onze ambassadeurs, ambassades in de wereld, zijn we nu pakketten aan het samenstellen. Ja. Dus, want die willen ook laten zien, hè, of je nou in, in Thailand bent of in Peking bent, of wil je ook laten zien, wat is dan Nederland? En niet altijd met het uh, vlaggetje en, en een blokje kaas en een bitterballetje. Ho, ho, no, ho Ik ho. heb het natuurlijk niet, niet over die kaas, maar een stukje een kaas. Een willekeurige kaas. Dan moeten we dingen laten proeven waar we mee bezig zijn. En Nederland zijn nog steeds een beetje, ja wij eten maar stand en ja. we vinden maar dit, we maar gaan we zo, veel meer. We gaan zometeen praten met producenten van drie hele goede exportproducten... kaas, Berenburg en Dumke zometeen na het NOS Journaal NPO, met, uh, met Ebert 1. de Jan...